10 uur. Joris Stubenitski met het NOS Journaal. RIVM-directeur Van Dissel zegt dat nieuwe regionale maatregelen nodig zijn... als het aantal coronabesmettingen blijft oplopen zoals nu. In het AD noemt Van Dissel voorbeelden van maatregelen... zoals een avondklok voor horeca- en studentensociëteiten... en het beperken van het aantal sociale contacten. De stijging van het aantal besmettingen komt volgens hem... doordat mensen corona-adviezen rond hygiëne, afstand... en thuisblijven bij klachten niet volgen. Vanaf vandaag kunnen reizigers uit risicogebieden zich niet meer laten testen op Schiphol, want de teststraat daar gaat tijdelijk dicht. De straat was een proef die half augustus begon en nu wordt geëvalueerd. Daarna wordt besloten hoe het verder gaat met het testen. Voor de tweede dag op rij meldt India een recordaantal nieuwe coronabesmettingen binnen 24 uur. Er kwamen ruim 97.000 nieuwe gevallen bij. Met in totaal zo'n 4,6 miljoen besmettingen... is India na de VS in absolute zin het zwaarst getroffen land. Vanwege ruimtetekort in Nederland... gaat de minister zich meer bemoeien met de inrichting van het land. Sinds 2001 lag die taak bij provincies en gemeenten. Er zijn veel plannen voor nieuwe woningen, windmolens... zonneweides en waterbekkens. Die plannen kosten zoveel plek... dat bouwers volgens plenologen straks 10% meer ruimte nodig hebben... terwijl die ruimte er eigenlijk niet is... De landelijke overheid gaat daarom keuzes maken. wielrenner Bouke Mollema komt dit jaar waarschijnlijk niet meer in actie. Meldt zijn team Trek Sega Fredo. Hij viel gisteren in de dertiende etappe van de Ronde van Frankrijk... en heeft een gecompliceerde breuk in zijn linker pols. Hij is inmiddels succesvol geopereerd. Het herstel duurt waarschijnlijk zes weken. Mollema stond op de dertiende plaats in het algemeen klassement van de Tour. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. Mogelijk vanmiddag in het noorden een beetje regen. In het zuiden veel meer zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Er is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Luister naar Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Niet met de deuren slaan, ja zuster, nee zuster. Niet op de stoel staan, ja zuster, nee zuster. Denk aan de buren, ja zuster, nee zuster. Denk.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 en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we op de dinsdag en op de zaterdag tussen 1 en 2. Klink een beetje beroerd. Verkoudheid hebben we gehad. Nee, geen corona. En nu is het op de keel geslagen. U hoort als opening muziek van Louis Davis, met weet je nog wel oudje Een opname 1928. En uiteraard bedankt nog eventjes kort draaien voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek... die u ook dit uur weer gaat horen. En de eerste plaat, de eerste volgende plaat, is Zandvoort bij de Zee. is een lied uit 1915, geschreven door de Nederlandse liedzanger Louis Davids. Het is geschreven op het originele nummer Seasons on the Bay van de Britse componist Herman Daravski... dat Davids op een buitenlandse liedjesbeurs aanschafte. Het lied werd in eerste instantie bekend als onderdeel van de revue Loopt naar den Duivel, Waarin Louis en uh, Henriette David het zongen. Het zou, zoals meer liedjes van David in Nederland, uitgroeien tot een evergreen. U hoort het nu in de versie van het Jordaan-cabaret. We gaan naar Zandvoort bij de zee. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Al pas de strooien goed en moe haar bloesje voor de dag.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 Kou oh, er is zo zaligheid wanneer je van de ruiligheid in zand bij de zee. De snobs uit Amsterdam in het heldere wit flanellen pak. De ridders van de koude grond met een kwartje in de zak.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 Ik afscheid kwam, toen ik je in mijn armen nam, want je zei, je past niet bij mij, daarmee deed je mij verdriet, waarom wilde jij me niet, ik was zo verliefd op jou, in je ogen kwam een traan, toen ben ik maar weggegaan, omdat je mij niet zeggen wacht op een mooie warme nacht heb ik jou naar huis gebracht senorita maandje hield zo trouw de wacht en je stem klonk lief en zacht senorita duizend sterren om ons heen en ik zeg wil jou alleen senorita op die mooie warme als jij me onverwacht, Seniorita, ja. dat was toch aanboren. Mijn hart was verloren. Dat was toch aanboren. Mijn hart was te Kusten sterren om ons heen en ik zei: ik wil jou alleen, Seniorita. Op die mooie warme nacht kuste jij me onverwacht, Senorita, Ja, u hoorde muziek van uh, duo Tandem. met Op een warme nacht. En daarvoor muziek van Lou die met Meisje ga je mee vissen. Zierf hem Zandvoort lokaal omroep vanuit de badplaats van Zandvoort. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Het weer een grote hit, De Zuiderzeebaladen. Nederlands Nederlandstalig lied dat in 1959 werd geschreven door Willy van Hemert... met muziek van Joop de Leur voor een fara programma Het is een sentimentel lied waarbij een grootvader bij het vinden... van een oude foto aan zijn kleinzoon vertelt... Over de goede oude tijd toen het IJsselmeer voor de bouw van de Afsluitdijk in 1932 nog de Zuiderzee was. U wordt hem nu gedaan door Sylvian Poons en Heitje Davids met Zuiderzee Ballade. Opa, kijk, ik vond toch zolder. was dat brengtje jaren kwijt ik heb nog weer een heel klein stukje van die goede oude tijd daar is het water daar is de Tijd komt niet weer Zuiderzee Run! Right. Right.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 Met die dag op de heide En daarvoor een nummer uit 1936 laat met Breng eens een zonnetje En de volgende formatie zijn Gert en Hermien Timmerman Ze vormden een Nederlands artiestenduo En ze werden vooral bekend door het nummer Shalali Shalala De Duiven op de Dam Nou ik heb een andere plaat voor u uitgekozen Gert en Hermine Timmerman met als tranen, diamanten zouden wezen Al stralen Diamanten Zouden wezen als tranen diamanten zouden zijn, dan zouden alle straten heel de aarde, die zal flonkeren. Van al de tranen die vergolken zijn. Ieder mens huilt wel eens op zijn tijd. Die lief is soms kwijt Dan huil je tranen Van eenzaamheid Als tranen diamanten zouden wezen Als tranen diamanten zouden zijn Dan zouden wezen Straten, heel de aarde die zal vlankeren, van al de kranen die vergoten zijn, als je huilen moet gaan.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 bij de huisdeur liet je mij niet staan Mocht weer een gaan met jou In mijn armen rondde jij toen zacht Jij was die nacht Mijn vrouw Evelien Jij bent de mooiste Evelien Jij bent een schat Evelien Ik heb van mijn leven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 Uit Zandvoort. Iedere dinsdag tussen 11 en 12 en iedere zaterdag tussen 1 en 2 hoort u het programma op de lokale omroep CFM Zandvoort. Het nu op de radio een dame, Dorothea Margaretha Scholten van Zwieteren roept naam Teddy. En u kent hem waarschijnlijk als Teddy Scholten, geboren in Rijswijk op 11 mei 1926 en al daar overleden.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 als ik vroeg, ben je trouw een beetje? Verliefd is iedereen, wel eens dat weet je. Je wilt verstandig zijn, maar dat vergeet je. Zodra je naar wat aandacht luistert, luistert, dan weet je. Dat wordt weer net zoiets als paust en greetje. Met rendezvous'tjes in een klein cafeetje. En slenteren in de maneschein.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 Nacht is mijn vijand, dan komt.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 begin heb ik als je vrouw Mijn ideaal gezien in jou Je was zo stoer en zo sportief Je had me zo onstuimig lief Je kuste mij zo resoluut Ja, af en toe een beetje bruut Je had zo'n echt piratenbloed Zo'n ongetemde overmoed Nu ben je je sportiviteit Haren kwijt, mijn ridder van het eerste uur, jouw slank figuur werd op den duur het welgedane proza van de goedgeslaagde zakenman. En jij hebt niets waarin een vrouw nog poëzie ontdekken zal. en toch was jij die eerste manij. Je geestig en rem. Nu praat je enkel van tantiem. Thuis maak je ruzie om een cent. Maar in je club, de vlotte vent. Daar komen vrienden naar je zin. Met net zo'n dubbele onderkin. En de allures heb je nog. Maar voor de spiegel ben je toch. Ondanks je brani en bravo een Jean-Premier op zijn retour. Je komt naar huis toe elke dag. Een moede man vol zelfbeklag. En geeft een lauwe kus uit sleur. Jij eens mijn vurige charmeur. Mijn Cyrano de Bergerac. Wenst dat ik flensjes voor een bak. Wat werk je burgerlijk. Zo ijdel als een paal En sloop je uit Voor elke vrouw Je hebt een permanent complex Of jij nog meetelt Met je seks Je cultiveert Je dunne haar En parfumeert het Veel te zwaar Dan speel je tennis en je flirt. Totdat je kou Vat in je shirt Dan breng je bloemen Voor me mee en ik geef jou camille thee. En toch, als ik je dan zo zie, zo stil en vol melancholie, dan voel ik soms een ogenblik dat jij alleen bent, net als ik. Dan is die hulpeloze man, die toch mijn zorg niet missen kan, mij nog het liefst van allemaal, mijn ideaal. Ja, mooie muziek op de lokale omroep CFM Zandvoort. U horen Corrie Brokken met Mijn ideaal. En daarvoor hoort u Harma met De Nacht. En de volgende artiest is Louis Davids. Hoort u ook altijd als opening onze herkenningsmelodie. Louis Davids, pseudoniem van Simon Davids. Geboren in Rotterdam op 19 december 1883 in Amsterdam op 1 juli 1939 was een Nederlands cabaretier en revueartiest artiest Hij staat bekend als een van de grote namen van de Nederlandse kleinkunst. En u hoort hem nu, Louis Davis met Leentje uit de Lange Niesel. Leentje uit de Lange Niesel gaat aan het rijden met de diesel. Ja, sta nou maar niet verbaasd. Leen is modern. Leen heeft haast. La la la la. In het ideaal van voetbalvrienden is iedere zondag op het veld te vinden. Ze is ontroerd van Wels, die heeft altijd iets snels, vooral wanneer het gaat tegen de Wels. In het legt ze iedere nacht de dromen, ze gilt als er een strafschop wordt genomen. Laat sliep ze met haar kop, tegen een diender op, toen riep ze schat nog net tegen de lat. Maar zondags is voor de meid het toppen van zaligheid. Leentje uit de lange niet dan rij je met de diesel Want alleen is een meid Die meegaat met de Ze houdt van de nieuwe tijd, Ja, als Leen Is er niet een. Zo sportief, zo fel overbeen Al wat gauw gaat, dat vindt ze fijn Daarom gaat ze met de diesel trein Erbij, dat mag ik zomaar niet doen. La la la la, aardig, la la, la, la. was Leentje ook eens in haar leven. Zij heeft er jonge gouden bonds gegeven. Toen hij de reden vroeg, wel hij erop op handen droeg. Zijn Leentje knuffel mij niet snel genoeg. Haar snelheid was op school niet te verdragen. Vier klassen heeft het kind overgeslagen. Leerde niet zo straf, ja Jano staat u pak. Ze was er na de tweede klas al af. Maar zondags is voor de meid het toppen van zaligheid. Leert je uit de lange zo, Gaat dan rijden met de diesel. Want alleen is er mij die meegaat met de praktijk. Ze houdt van de nieuwe. Ja, zoals een leen is er niet heen. Zo'n sportief, zo beloof haar Al wat gauw gaat, vindt Leen zo fijn. Waarom gaat ze mee met diezelfde rij? Ja, en dat was muziek van Louis Davis met Leentje uit de Lange Niesel. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Marion Zandvoort en iedere dinsdagochtend. Van 11 tot 12 en op zaterdag tussen 1 en 2 hoort u dit programma op de lokale oproep ZFM Zandvoort. Ik bedank nog eventjes Draai voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Misschien nog Jantje Hendricks met Waar woon ik? Tony Hermans, ik denk het niet, maar nu Wim Zonneveld met Therese. Ik wens je nog een hele fijne week en ik zeg tot ziens.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 Toch moet ik hem waarschuwen, dat is mijn plicht, die Jodin toch nodig is ingelicht. Weet u hoe het komt dat Therese zo is? In de vorige bestaan was Therese een vis, daarom is Therese zo koel cool en zo kalm. In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 ze hadden in ries een groot feest. Ze hadden een zalig souper met balnaar. Het was allemaal keurig geweest. Maar na het souper was Therese plotzoek. Haar bruidegom zocht haar in iedere hoek. Ze hebben gespeurd, Oh, ze hebben gedrecht. In de Maas, in de Waal, in de Rijn, in de Vecht.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 hier genoeg luchtjes aan. Ik vertel u een gekke historie. Ik heb van tijd tot tijd last van duizeligheid en dat door een defecte Ik Ben vanavond geweest op een heel aardig feest met de leukste vriendinnen en vrienden. Ik heb gezongen, gedanst, het was er allerscharmant. Maar nu kan ik mijn huis niet meer vinden. Wie kan het vertellen waar woon ik? It's not her. Enige toen een dame me zag voor de kermen. Ze zei: Kom naar mijn huis, want mijn man is niet thuis. Zal me over jouw stakker ontfermen. Maar om 3 uur vannacht. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.